Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika mogen weer naar Nederland komen. Ze moeten dan wel een negatieve coronatest meenemen dat ook voor mensen die vanuit Engeland naar Frankrijk moeten zegt de Britse minister van transport. open tests Veel Europese landen sloten dit weekend de grens voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe variant van het coronavirus die mogelijk veel besmettelijker is. Bij de Kanaaltunnel ontstond een gigantische file van vrachtwagenchauffeurs die geen kant op konden. In Frankrijk zijn drie agenten doodgeschoten. Een vierde raakte gewond. Agenten waren naar een huis toegegaan na een melding van huiselijk geweld. Wat er precies is gebeurd, weten we nog niet. De dader zou een man van 48 zijn. President Trump heeft nog eens 15 mensen gratie verleend, hun straf kwijtgescholden dus. Onder hen is een Nederlandse advocaat, Alex van der Zwaan. Die was in 2018 veroordeeld tot 30 dagen cel en een boete van 20.000 dollar... voor zijn betrokkenheid bij de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Die celstraf heeft hij al uitgezeten, maar het geld krijgt hij dus terug. PSV heeft zijn laatste wedstrijd van het jaar gewonnen. Zo klonk dat bij de lokale omroep van Eindhoven. Je moet absoluut de 4-1 komen. Fijn maakt hem. In de laatste seconde voetbal van 2020 voor PSV schiet Fijn de laatste treffer van 2020 tegen de touwen. En zo sluit PSV deze wedstrijd af met een 4-1 stand. PSV heeft nu net zoveel punten als Ajax, maar de club heeft al wel één wedstrijd meer gespeeld. Het stadion in Eindhoven stond trouwens helemaal vol lichtjes. Op de tribune stonden duizenden kaarsjes. Als eerbetoon aan uh, mensen die een dierbare zijn uh, verloren. Als eerbetoon aan die dierbare. Of als uh, eerbetoon aan de mensen die uh, zo iemand zijn verloren om zo steun en kracht te geven. Was nog meer voetbal. FC Utrecht won met 3-2 van Emmen.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 En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. ZFM in de ochtend. I'm living in the light. I'm a puppet to the night gonna live. It's gonna die.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 I really couldn't care less, and you couldn't give him my best, but just know I'm not your friend. Oh.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 Maar is het ja. Moest de oogst zelf nog zaaien, jongen. Niets is wat het lijkt. Geloof me, ik heb net als jij. te zeilen in de storm voordat het aankwam Wij, Zoals wij in ons paradijs. Zonder zon en wij konden worden wat wij zijn geworden. Dan rijkt het in jouw paradijs. Maar op zijn tijd om begonnen waar.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 Vlietjes in de schuur, yeah, yeah Deed het never nooit voor de money, nee Ik was spuugje. Yeah, yeah. Kijk ik had boas van de pizza, hij bracht die baan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 Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een gehucht in het midden van Frankrijk zijn drie politieagenten doodgeschoten. Een vierde is gewond geraakt. Ze kwamen af op een melding van huiselijk geweld... en wilden een vrouw helpen toen ze waarschijnlijk door haar man werden beschoten. Het vliegverbod voor passagiers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika is vannacht vervallen. Reizigers uit deze landen moeten van tevoren een negatieve coronatest aanleveren. De Kanaaltunnel is ook weer open. En 250 Nederlandse artiesten werken mee aan een gratis online festival tijdens Oud en Nieuw. Dat festival is bedoeld om jongeren tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk thuis te laten blijven. Het weer, het is een regenachtig dag en het wordt 7 tot 12 graden.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 Ik geloof nog steeds, dus nu vraag ik voor iedereen: ik wens voor jou wat ik wens.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 Ik wens voor jou, voor altijd, heel dichtbij die ene zijn En dan dansen tot het ochtendlicht. dat is toch wat Kerstmis is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 Was on his way. He filled his sleigh with things.